We gaan beginnen deze week met een serie geschikt. Ongeschikt. Hoe kijkt God naar jou? Wat, wat zijn de dingen die we nodig hebben om, om onszelf te kunnen zeggen: Ik ben geschikt? Of om te zeggen: Ik ben ongeschikt? En hoe gaan we hiermee om? Hoe kijkt God naar ons? En dit gaan we allemaal bestuderen deze komende weken. Ik voel van God dat dit de richting is waar Hij over wil spreken. Twee weken geleden hebben we het gehad over Mozes. En hoe Mozes daar was bij de, bij de berg waar God hem riep. En God riep hem en had een grote op opdracht voor hem. weet je nog? Elke ontmoeting komt met een... Elke ontmoeting komt met hem. Een... Juist. Elke ontmoeting komt met een opdracht. God had een ontmoeting met Mozes. Hij had een opdracht voor Mozes. Maar Mozes zei, wie ben ik? Mozes had een Egypte nagedood... Mozes uh, was een moordenaar, hij vond zichzelf een moordenaar. Hij wist niet precies wie hij was. Was hij nou Egyptenaar? Was hij Hebreeus? En hij vond zichzelf niet geschikt. Hij vond ja, ik kan niet praten. Mijn mond is zwaar, mijn tong is zwaar. Sommigen denken hij stotterde, anderen denken hij kon niet meer goed Egyptisch spreken. Maar we zagen dat de ontmoeting altijd komt met de opdracht, en de opdracht is altijd groter dan jouw smoesjes opdracht is altijd groter dan je smoesjes want er is verdrukking. Er was verdrukking bij de, bij de, bij de israelieten. En God had iemand nodig. En, er, en we hebben gemerkt dat er te veel verdrukking is in de wereld voor ons om stil te blijven zitten. En vorige week, we hebben het vorige week over gehad. De kracht. De kracht van zwakheden. De kracht van zwakheden was Mozes van zichzelf ongeschikt. Hij vond dat hij zwakheden had. En vorige week hadden we besproken hoe Gideon en het leger van Gideon met 300 man tegen duizenden ging vechten. De 300. En ze hadden gewonnen niet omdat ze sterk waren, maar juist omdat, er, omdat ze zwak waren en ze daardoor moesten vertrouwen. God. En ik voel dat God met ons wil spreken over onze geschiktheid, ongeschiktheid. Soms voelen we onszelf geschikt voor een taak. Soms voelen wij ons ongeschikt voor een taak. Maar ik geloof dat aan het einde van deze series en iedereen gaat zeggen, ik ben geschikt niet door mijn kracht of wat dan ook, maar omdat ik vertrouw op God. En God, ik denk dat God ons wil activeren om te werken. Ik weet niet van jullie, maar ik voel dat God ons wil activeren om te werken en dat hij daarom wil spreken met ons. Geschikt, ongeschikt. Hoe kijkt God naar jou? We gaan lezen in Marcus 9. En we gaan lezen van vers 14. Tot en met vers 29. Er is een heleboel dat ik wil zeggen vandaag. Ik hoop dat ik het zo kort mogelijk ga houden. Nee, ik ga het kort houden. Dank je wel, Marcus 9. Vers 14. Tot en met 29. We hebben hem niet op de beamer vandaag, we gaan hem hard oplezen voor jullie. En toen Hij, Jezus, bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En meteen toen heel de menigte Hem zag, oh laten we even. Is iedereen oké? Okay. Ik was vergeten te vragen om op te staan. Maar jullie hebben al die gewoonten, oh geweldig. Geweldig, het zit al in jullie bloed, in jullie DNA. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan en zij snelden naar hem toe en begroeten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom reden twist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken... En ik heb hem bijgebracht en waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij, dus waar de geest hem ook grijpt, hij werpt hem tegen de grond en het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. Zij konden het niet, ze waren ongeschikt voor deze taak. Voor deze taak. Ze waren ongeschikt, zij konden het niet, zegt deze meneer. En Jezus antwoordde hem en zei, o oh, oh, ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Jezus kijkt naar zijn discipelen, ongeschikt, konden het niet doen. En hij zegt, o oh, ongelovige mensen, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Breng hem bij mij, zegt Jezus. Breng hem bij mij. En zij brachten hem bij hem. Ze brachten de jongen naar Jezus. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken. En hij viel op de grond en wendelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? Jezus praat met zijn vader en vraagt hem, hoe lang is het al bij hem? En hij zei, van jongs af aan. Er zijn sommige dingen in ons leven dat ons strijteren van jongs af aan. Er zijn sommige dingen, dat, dat is, het, is, het is specifiek voor jou gemaakt, de duivel heeft... De duivel weet, als, jij niet, als alcohol niet jouw zwakte is, dan komt hij niet met alcohol. Er zijn sommige dingen dat van kinds af aan de duivel probeert achteraan te gaan. Waarom? Deze geest was een geest dat hem wilde doden. En hij viel op de grond en wette zich enzovoorts. Jezus vroeg, hoe lang? Hij zei, hij zei van jongs af aan... En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen. Dus deze geest wil hem doden. Om hem om te brengen. Maar als u iets kunt... wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. Deze vader gaat naar Jezus en zegt... als u iets kunt... doe het dan alsjeblieft. En Jezus zei tegen hem... als u kunt... Hij zei tegen Jezus... Jezus als u kunt... Jezus kijkt naar hem en zei, als u kunt. Hij zei dan, Jezus, als u kunt. En Jezus kijkt naar hem, als u kunt. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat is een prachtige, prachtige tekst hier. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen. Ik geloof, heren. Kom, mijn te hoop. Wat? Ik geloof, heren. Kom, mijn ongeloofde Heer, ik, ik ben wel geschikt. Maar ik, ik geloof, maar ik heb ongeloof. Eh, geschikt, maar ongeschikt. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde... bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem... Geest, die, die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt... ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer, niet meer in hem terug... En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een soort dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op. En hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroeg zijn discipelen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan niet gaan dan door bidden. En sommige vertalingen hebben bidden en vasten. Amen. Vader God spreekt tot een ieder hier vandaag, Vader. <coughs> dat we aan het einde, Vader, rijk kunnen gaan, Vader, met meer geloof, met meer kracht, Vader, met meer zalving in de naam van Jezus, Vader. U bent al hier, Vader. Werk in de harten, alstublieft, Vader. Want alleen u kunt het, wij kunnen het niet, Vader. Alleen u spreekt, ik kan niet spreken, Vader. In de naam van Jezus, Amen. Ik wil dat je iemand kijkt en vraagt, heb je het? Heb je de formule van geloof? Heb je de formule van geloof? Heb jij de formule van geloof? We gaan het hebben over de formule van geloof. De formule van geloof. We weten dat de basis van het christendom is geloof. De basis van het christendom is geloof... Um, alles wat wij doen, alles wat wij, wat wij bereiken als christenen, is op basis van alleen geloof. Hoe zijn wij gered? Door genade door? Geloof. Door het genade van God, doordat wij geloven. Het is iets dat wij, dat wij beantwoorden. God heeft een, werk, een, een reddingsplan klaargemaakt en wij hoeven alleen maar te geloven. Door geloof zijn we gerechtvaardigd. door geloof zijn we verzoend, door geloof zijn we levend gemaakt, door geloof zijn we nieuwe schepselen. Door geloof is alles, het, de basis van het christendom is geloof. Hebreeën 11, 1 zegt ons dat het geloof nu de zekerheid is der dingen die men hoopt. Geloof is de zekerheid van de dingen waar je op hoopt. Ik hoop op iets... En geloof is, ik ben zeker dat het gaat plaatsvinden. En het bewijs van de dingen die men niet, niet ziet. Het geloof is een, een blindelingsvertrouwen. Geloof is altijd een soort blindelingsvertrouwen. Ik vertrouw. Dat het zo is. Ik vertrouw dat het zo zal zijn. Ik vertrouw dat God het gaat doen. Geloof kan op dit moment zijn. Geloof kan ook in de toekomst zijn. Ik geloof dat iets gaat gebeuren. Ik geloof dat God iets zal doen. Ik geloof dat God iets heeft gedaan. En dat is geloof. Geloof is blindelings. Um, Paulus zegt ons in 2 Korintiërs 5:7, zegt hij. Want wij wandelen niet. Want wij wandelen in geloof en niet in het aanschouwen. Wat betekent dit? Wij wandelen in geloof en wij wandelen niet naar wat wij zien. Want we zitten in een wereld waarbij wij ons verbonden voelen met de wereld door middel van zintuigen. Door de middel van onze zintuigen, onze zien, ons horen, ons rijken, ons proeven, ons tasten. Weten we dat dit, dit is realiteit voor mij. We zijn verbonden aan deze wereld door onze zintuigen. Wat ik zie, dat is het. Dat is het, dat is realiteit. Wat ik, wat ik rijk, brand Er is brand. Wat ik, wat ik hoor, dat is het. Wat ik tast, ik weet zeker dat dit hier staat. Dus we zijn verbonden met deze wereld door middel van onze zintuigen. Door middel van wat we zien en door middel van wat wij voelen en wat wij, wat wij horen en wat we allemaal waarnemen. Dat is onze realiteit. Maar God benaderen we niet met zintuigen. En dat is een, een complex iets, want God benaderen me niet met zintuigen. Het is niet dat ik God zie. Ik heb nog nooit God gezien. Ik weet niet van jullie, maar ik heb nog nooit God gezien. Ik heb hem nog nooit aangeraakt of wat dan ook. En we kunnen God niet benaderen. Of ja, we kunnen hem niet benaderen op basis van onze zintuigen. Maar we, we weten zintuigen is realiteit. Dus nu heb ik iets dat buiten mijn menselijke realiteit is, maar toch wel echt is. Volgen jullie mij? Komt dat niet? Volgen? Dus er is, God benaderen we niet met zintuigen, maar hij is wel echt. Maar hij heeft het zo geplaatst, dat hij buiten onze zintuigen is gaan staan. Buiten onze wereldje is hij gaan staan. En hij heeft zijn woord gegeven. En het, en het geloof komt... Van het horen, zegt de Bijbel. Geloof komt van het horen en het horen van het woord van God. Yes? Dus God heeft zich buiten onze zintuiglijke waarnemingen geplaatst en hij heeft ons gezegd, geloof dat ik er ben. Geloof dat ik zal doen. Maar ik zie het niet, ik voel het niet, ik weet het niet. Al die dingen, al die zintuiglijke waarnemingen. En God zegt, geloof. Geloof van binnen, geloof het. Geloof is iets dat te maken heeft met onze geest. Onze ziel is vaak droevig. Oh, oh, onze ziel is zo emotioneel. Oh, my, oh, ik voel het niet. Of ik voel het wel. Of ik voel zo slecht. Voor me. Maar de Bijbel zegt, wij wandelen niet naar het vlees. Maar wij wandelen naar, het, naar de geest. En hoe, de manier waarop wij de wereld benaderen, is op basis van zintuigen. Maar de manier waarop wij God benaderen, is op basis van Geloof. De Bijbel zegt ons, geloof is hetgene wat God behaagt. Geloof behaagt God. Waarom behaagt het God? Geloof. Want nu vertrouw je op iets en je leent op iets dat je niet kan waarnemen, maar van binnen zeggen van het is zo. Dat is geloof. Ik leen, ik vertrouw. Ik vertrouw, op een ik vertrouw dat er hier een stoel is. Er is geen stoel hier. Maar dat is het geloof op God. Ik vertrouw dat als ik ga zitten, dat hij mij niet gaat laten vallen. En dat behaagt God. Geloof behaagt God. Wat God niet behaagt is dat, dat je de stoel ziet en dan gaat zitten en zeggen van... Oh, God bestaat. Nee, gelukkig zijn zij die mij niet hebben gezien en toch geloven, zegt, je zegt Jezus... Geloof is hetgene wat God behaagt. En geloof is hetgene ons verbindt met God. Hetgene ons verbindt met deze wereld zijn onze waarnemingen. En hetgene ons verbindt met God is geloof. Dus nu hebben we een probleem. We hebben een probleem, want soms zie ik dingen... maar God zegt het is niet zo. En nu heb ik een probleem. Want ik merk dingen op, ik neem dingen waar van... Oh, um, het gaat, het gaat niet goed, het gaat slecht, of wat dan ook. Maar God zegt, blijf rustig, ik ben met jou. Deze, stri deze, deze strijd zal niet ten dode, dit, dit gaat niet ten dode, dit, dit, dit gaat, dit gaat goedkomen. En God zegt dat, zet dat in ons. En het geloof is, ik weet dat God het gaat doen, maar de zintuigen zegt, hoe kan hij het doen? Want ik zie het niet. En nu zitten we tussen deze twee dingen in. En we nemen dingen waar met onze zintuigen. En wat we dan doen is... Wat ik waarneem is... Mijn huwelijk is slecht. Wat bijvoorbeeld, mijn huwelijk is slecht. En dan denk ik van... Oké, okay, mijn huwelijk is slecht. En dan ga ik met mijn zintuigen berekenen. Met, met, met mijn realiteit ga ik berekenen. Mijn huwelijk is slecht. Plus mijn inzet... Ik doe mijn best. Ik doe alles wat ik heb. Ja? Mijn huwelijk is slecht. Plus mijn inzet. Alles wat ik kan. Alle therapie en psychologie en relatiedingen dingen. En, en uh, vijf stappen en tien stappen en elf stappen. Mijn huwelijk. Plus dat allemaal is nog steeds een scheiding. De uitkomst is dan nog steeds een scheiding. Want dat is hetgene wat ik aan het waarnemen ben. Mijn, mijn kind met zijn drugs, met zijn rebellie, met zijn alles... plus mijn beste vaderschap of mijn beste moederschap... alles wat ik kan, is nog steeds chaos. Maar kan het zijn dat ik dit heb? Dat ik heb mijn huwelijk plus mijn inzet, is nog steeds scheiding? Of mijn kind plus mijn, mijn inzet is nog steeds um, chaos... Maar dat er toch iets in mij zegt van, je huwelijk gaat goedkomen. En in onze hoofd berekenen we met onze zintuigen, met wat we kunnen waarnemen van, nee het gaat niet goedkomen. Maar iets in ons, een geloof dat diep in ons is geplaatst, zegt ons van, het gaat goedkomen. Ik, zie de zin, ik weet niet hoe het beter kan komen met mijn zoon, met mijn kind, met mijn werk, met mijn huwelijk, met mijn wat dan ook. En toch heb ik iets diep van binnen dat zegt van het komt goed. God is, heeft de controle. En we hebben al deze calculaties in onze hoofd vaak. Calculaties van een formule waarbij we zeggen van het gaat niet goed komen of het, het is niet zo. En we vertrouwen op onze zintuigen. We vertrouwen op hetgeen we waarnemen want het is al zo. En vaak is het al jaren al zo. Vaak is het al jaren dat wij vastzitten. Vaak is het al jaren dat wij depressief zijn. Vaak is het al jaren dat we waarnemen dat het niet goed komt. Dat het steeds hetzelfde is. Dus mijn conclusie, mijn formule is. Dit is al jaren zo. Plastisch, ik heb alles al gedaan. Is nog steeds niks. En... Het probleem dan van deze formule is, wanneer we God buiten de formule houden, wanneer we God buiten deze formule houden, zal het altijd onmogelijk lijken en blijven. Als je God buiten deze formule houdt, zal het altijd onmogelijk lijken in ons leven. We zien hier het verhaal van een bezeten jongeman. Heel interessante scène. Jezus was op een berg, volg mij eventjes. Jezus was op een berg met Petrus, Jacobus en Johannes. De rest van de negen discipelen waren beneden. Ergens, we weten niet precies. Ze waren ergens beneden. Jezus was op een berg met zijn geliefde... Zeg, hè, zijn, zijn geliefde crew van de twaalf... was Petrus, Johannes en Jacobus... degene waar hij het meeste mee een verbinding had... of wat dan ook... En we zien zij boven op een berg en de rest van de discipelen, negen discipelen beneden bij de berg. oké? Okay? Boven op de berg vindt er de verheerlijking plaats. Jezus gaat en hij openbaart zich aan wie? Aan, wij? aan zijn lieve discipelen. Aan die drie. Hij openbaart zich niet volledig aan iedereen. Hij openbaart zich volledig aan zijn drie discipelen. En we zien... Jezus wordt geopenbaard op een glorieuze wijze. En hij is daar. En wie komt daar opdagen? Elias en Mozes. En dit heet, dit heet wel ook wel de, de, de berg van verheerlijking. De verheerlijking, de transfiguratie. Hoe je het maar ook wil noemen. En Jezus is daar met Mozes en Elias. En we zien Petrus daar, Johannes daar, Jacobus daar. En ze maken iets geweldigs mee. Ze worden helemaal bang. Voor, oh, wat is er hier aan de hand? Petrus in zijn... In zijn, uh, in zijn kinderlijk denken, zegt hij, hey, weet je wat, we gaan hier tenten opbouwen. Eén voor u, Jezus, één voor Mozes, één voor Elias en al die dingen. En ze hebben een glorieuze openbaring, vindt er plaats. Maar beneden bij de berg vindt er iets heel iets anders plaats. Boven op de berg is er verheerlijking. Beneden op de berg komt er een vader met een kind. En deze vader heeft een kind dat bezeten is. Hij heeft een kind dat al, al jaren verdrukt wordt, hij heeft een kind dat van kind af aan verdrukt wordt met allerlei verdrukkingen en hij, hij, hij wordt bezeten en hij krijgt schijn in zijn mond en de duivel wil hem doden en, en deze vader is aan het einde van zijn, van, zijn, uh, zeg je dat, van zijn raad en hij komt dan naar de negen discipelen, want hij denkt hij komt naar Jezus, hij komt naar de Jezusvolgers. En hij gaat naar de discipelen en hij zegt, kunnen jullie mijn kind helpen? Mijn kind is al jaren bezeten, kunnen jullie hem helpen? En het lukt de, de, de discipelen niet om, kind, om dat kind te helpen, het lukt ze niet. Ze doen van alles, maar, maar het kind is nog steeds daar met nog steeds hetzelfde probleem. En het lukt ze niet om te doen... Waar God, waar Jezus voor hen had uitgekozen om geloof te hebben. Ze waren ongeschikt voor het werk waar Jezus voor had uitgekozen op dat moment. Op dat moment, omdat zij geen geloof hadden, bleken ze ongeschikt voor dat werk. Dus nu hebben we hier, de discipelen lukte niet... en de schriftgeleerden, de fariseers, de religieuze leiders van die tijd... beginnen nu te discussiëren met de discipelen. Van, ah, kijk, jullie kunnen het niet, zie je, Jezus is niks. Of wie volg jullie? Jullie weten niet eens waar jullie mee bezig zijn. En al die dingen. Dus nu heb je een discussie tussen... De schriftgeleerden en de discipelen. Je hebt een openbaring op de berg. En je hebt een menigte die nu samen begint te komen. Van, wat is hier aan de hand? Waarom gaat die dingen niet weg? Wat is er aan de hand? Is Jezus wel, is, is, volgen ze wel Jezus? Wat is er allemaal aan de hand? En Jezus komt naar beneden. Nadat alles is gebeurd boven. Komt Jezus naar beneden met zijn drie discipelen. De, discip, zijn, de rest van de discipelen zitten te discussiëren met de schriftgeleerden. Er zit een menigte te kijken. Er is een wanhopige vader en er is een bezeten jongen. Hier hebben we een spannende situatie. De Bijbel zegt ons dat toen de menigte Jezus zag, zagen... dat ze verbaasd werden. Ze verbazen zich van wat gaat er nu gebeuren. Ken je dat? Dat er iets gebeurt buiten. Iets gebeurt buiten en je gaat zo naar de raam... En je doet zo en je zit zo te kijken van, oh, wat gaat er nu gebeuren? Je pakt je telefoon, je gaat zo filmen, je stuurt het via WhatsApp. Hé, hey, dit is gebeurd. Mijn buurt is gevaarlijk. Mijn buurt is de gevaarlijkste buurt van Nederland, wat dan ook. En iedereen zit zo in een, in, een, in een aanschouw van, wat gaat er nu gebeuren? Jezus komt eraan. Er is een bezeten jongen op de grond. De schriftgeleerden zijn discussiëren met de discipelen. Er is een vader wanhopig hier en er zit schuim in het mond van het kind. Wat, is, wat gaat er nu gebeuren? Maar Jezus komt eraan. Jezus komt eraan. En wanneer Jezus eraan komt, dan weet je dat er iets moet gebeuren. Dan weet je dat er iets gaat gebeuren. Het kan niet zo zijn dat Jezus eraan komt en er gebeurt niks en hij gaat weg. Terwijl anderen zitten te discussiëren, religieuze leiders zitten te discussiëren, komt Jezus en hij loopt de discussie voorbij. Jezus doet niet aan discussies wanneer het probleem ernstig is. Jezus ging direct naar het probleem. En hij komt aan. We zien een vader hier die zeker van alles heeft gedaan in zijn leven voor deze kind. Een kind van kind af aan bezeten. Van kind af aan gaat hij bijna dood elke keer. Deze vader heeft zeker wel dokters bezocht. Weet, we hebben, ik weet niet of we psychologen, maar een religieuze leider in die tijd heeft ze vast wel bezocht. In deze tijd waar we leven zouden ze zeker psychologen hebben bezocht. Antidepressiva hebben geprobeerd. Van, ja, van alles hebben we geprobeerd. Allemaal uh, medicijnen, allemaal dingen. Van wat kan helpen, wat kan helpen, wat helpt niet. Misschien is het ADHD, misschien is het dit, misschien is het dat. En deze vader heeft dan van alles geprobeerd. Omdat er een geest was die deze jongens te treiteren en te treiteren. Constant. Constant is het bezig. Weet je? Soms zijn er dingen die constant bezig zijn in ons leven. Constant, constant is het bij de kind. Constant. En er gebeurt niks. Er gebeurt niks. En constant is het bezig. Constant. En er gebeurt niks. Steeds hetzelfde. Steeds, weet je? Soms zijn het steeds dezelfde verslavingen. Steeds dezelfde dingen waar we invallen. Weer vuur. Weer water. Weer drugs. Weer alcohol. Weer pornografie. Weer die dingen. En dan zit je weer en weer. En dat komt maar niet los. En die kind zat maar. En de vader was van het, het was een afschuwelijke en je hebt een heleboel een menigte die zit te kijken en die vinden het leuk, maar de situatie was erg. De situatie was een erg situatie. Deze jongeman weet niet hoe oud hij was, maar hij heeft niet genoten van zijn leven. Hij heeft niet genoten van zijn jeugd. Het was niet een leuke jeugd voor hem. Terwijl iedereen uh, bezig was met iets, zit hij in de problemen. Terwijl iedereen zit te spelen, zit hij in de gevangenis. Terwijl iedereen zit te, te, te doen en te doen, zit hij in de gevangenis, zit hij aan drugs. Terwijl iedereen een leuk, oh kijk, mama, papa, kind, oh leuk, wat een leuke familie. En hij kijkt naar zichzelf, oh daar komt de geest weer, oh ik voel, ah, en dan zit hij weer vast. Deze guy heeft geen leuke jeugd gehad. Maar, daar komt Jezus. <coughs> daar komt Jezus. Deze meneer heeft van alles geprobeerd. Hij heeft zelf de discipelen geprobeerd. Weet je? Soms is het dat we zelf de kerk uitproberen en het lukt niet. Soms is het zelfs dat we jarenlang in de kerk zitten. We proberen kerk, maar op maandag vallen we weer in hetzelfde ding. En dan gaan we proberen, proberen. En zaterdag doen we het meest heilig. Zondag komen we dan binnen en dan maandag weer. En we proberen, kijk, en het gaat niet, en, het gaat, en we gaan weer in het ding, en weer, en, want, want hij komt naar de discipelen, hij komt naar de Jezusvolgers, zij waren zeker wel geschikt voor het werk, de Jezusvolgers, de discipelen, degene die iedereen, waar iedereen het over had, Jezus en de twaalf, dat was misschien een titel voor een goede film, Jezus en de twaalf, en... Ik ga nu naar de twaalf, naar de, ik ga naar de discipelen. En hij komt eraan en de discipelen kunnen niks betekenen door gebrek aan geloof. Ze kunnen niks betekenen voor hem. Jezus komt eraan en zegt, wat, wat, wat is er aan de hand? Waarom zijn jullie aan het discussiëren? Weet je? Waarom zijn jullie hier aan het discussiëren? Wat is er aan de hand? En dan komt, en dan antwoordt niet de discipelen. Discipelen waren zich zeker aan het schamen... De schriftgeleerden wilden sowieso niet met Jezus in debat gaan, want je kan nooit van Jezus winnen. Dus de discipelen blijven stil. Jezus, wat is er aan de hand, zegt Jezus. De discipelen... Ja. Wat is er aan de hand? De schriftgeleerden... Ja. Ja. De schriftgeleerden waren zo, ja, nee, de, de Torah zegt dit, de Pentateuch zegt dit en dat, Ezekiel zegt dit, Isaiah zegt dit. Jezus vraagt, wat is er aan de hand? Ja. Een heleboel kennis, maar weinig kracht. <laughs> een heleboel kennis, maar weinig kracht een heleboel kennis, maar weinig geloof nee. een heleboel kennis, maar weinig geloof ja, de Torah, de tegen, en het staat Ezekiel en Isaïe zegt dit en de profeet zei dit en Mozes geeft dit en dat en Jezus, wat is er aan de hand? er is een bezeten, waarom kon jullie niks doen? wat is er aan de hand? Ja, ja. discipelen ja, ja. schriftleerden ja. menigte, wat gaat er hier gebeuren? En dan komt een vader, een vader die wanhopig is. Een vader die helemaal wanhopig is, want de situatie is te erg. En hij zegt, Jezus, meester, ik heb een kind. En hij begint uit te leggen, ik heb een kind. Het is al jaren zo, de geest wil hem doden. Het is al jaren zo. Heer, heer, heer, als jij iets kunt doen. Als u iets kunt doen, help mij dan. Help mij, Want mijn berekeningen zijn altijd hetzelfde. Altijd is het mijn kind, de situatie plus dokters nog steeds hetzelfde. Mijn berekeningen zijn altijd de, mijn situatie, de probleem, de, de zorgen plus de beste specialisten. En het is nog steeds hetzelfde. Mijn berekening is altijd hetzelfde. Dit, ik krijg altijd dezelfde uitkomst. Ik weet niet van jou, maar soms zijn het dingen in ons leven waarbij we altijd dezelfde uitkomst krijgen in ons leven. Heer, er is iets aan mijn formule. Ik, ik kan dit niet uitrekenen. Het lukt niet. Het gaat niet. Ik heb van alles geprobeerd. Ik heb van alles geprobeerd. Meester, mijn kind, het is al jaren zo. Hij zegt, als, als jij iets kunt. Dit is de formule. De formule is, het komt nooit goed. Het is altijd hetzelfde. Dat is de formule. Maar ik weet niet of jij iets kunt doen hieraan. En hij zegt, <kacht> hij zei niet, als jij iets wilt doen, want iedereen wil het wel helpen, maar, maar hij zegt, kun je het wel? Weet je, iedereen wil het wel, iedereen wil het wel doen, iedereen wilt, maar heb je wel de potentie om te doen wat ik wil, wat er plaatsvindt? De twijfel was er. Zijn geloof was al heel laag. Het is al, weet je, als je heel lang zit met iets, dan is het de... De kans is heel klein dat je gelooft van dit keer gaat het wel goed komen. Dertig jaar hetzelfde. Nee, morgen kom, vandaag komt het wel goed. Dat is heel moeilijk. Om die gedachten te hebben. Om te switchen van, van, van, die, van die gewenning. Van steeds hetzelfde die cirkel. Van steeds hetzelfde om te gaan over naar nee vandaag wel. Vandaag ga ik Na dertig jaar. Na twintig jaar. Na achttien jaar. Ja? Kun je dan nog steeds zeggen van vandaag wel. En, en, en de twijfel was er en hij zei, maar, maar hij zei van, heer als mijn zoon plus jouw aanraking iets kan betekenen, help mij dan. Want de formule is altijd geweest, mijn zoon plus de beste specialisten, de beste alles, is nog steeds hetzelfde. Maar als jij iets kunt doen, maar als mijn zoon plus Jezus iets kan betekenen, help mij dan. Help mij dan, als jij iets kunt doen. En je zei, zei tegen hem, als jij iets kunt doen. Als jij, ik praat gij, want ik lees NBG vaak, sorry. Als jij, jij iets kunt doen. Gij klinkt heel geestelijk, het is niet geestelijk, het is gewoon jij. Als jij iets kunt doen. Hij zei, heren, als u iets kunt doen. je zegt tot hem, als jij kunt. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dus wat Jezus zei was als het ware van, luister, je formule is correct. Het is allemaal goed, maar er mist één ingrediënt. Er mist één variabel. Want wat voor formule dan ook, wat je kan hebben in je leven. Wat voor situatie je maar ook kan hebben in je leven. Wat er ook maar kan zijn in je leven. Alles wat er kan zijn in je leven. Jezus zegt, maar als je alles, Jezus zegt alles plus geloof. ...is mogelijk. Nee. Yes. Volg jullie mee. Jezus, Jezus zei als het ware... ...jezus zei alles is mogelijk... ...voor wie gelooft. Dus alle formules... ...dat je kan hebben, de ergste... ...de moeilijkste formule, de moeilijkste... ...situaties dat je kan hebben, dit plus dat... ...keer dat, min dat, min dat. Jezus zegt... ...als je geloof ertussen zet... ...dan is het mogelijk. Hij zei Heer, als ik iets kunt... Zei, ...natuurlijk kan ik. Als jij het kunt... Als jij geloof kunt hebben. De kwestie is niet, kan Jezus? Want Jezus plus een probleem is altijd een oplossing. De kwestie is niet, kan Jezus? Jezus plus wat dan ook is altijd een oplossing. Maar ben jij in staat om te zeggen met zekerheid, mijn zoon plus Jezus is een oplossing. Heb je dat in jou? Heb je dat in je om dat te zeggen, de vertrouwen te hebben in die formule? Om te zeggen: Mijn zoon, mijn situatie, mijn probleem en wat dan ook. Plus Jezus is een op. Ik, ik weet het. Het is net als 1 plus 1 is. Dat weet je. Dat is, die zekerheid heb je. 1 plus 1 is 2. Niemand twijfelt daaraan. Maar soms twijfelen we aan de formules van ons levens. Heb je de zekerheid om te zeggen: Mijn probleem, mijn situatie, mijn zoon. Plus Jezus is. Bevrijding. Heb je het in je om zoveel jaren hetzelfde mee te maken, maar vandaag te kunnen zeggen... ik weet dat mijn zoon of mijn situatie, mijn probleem plus Jezus, is een oplossing. Heb jij het geloof om dat vandaag te doen? Heb je dat geloof vandaag? De va Jezus zei dit tegen je. Jezus zei, als jij kunt... Als jij, als jij kunt geloven, is alles mogelijk voor wie gelooft. En de vader schreeuwde. De vader schreeuwde iets heel interessants. De vader schreeuwde een, een, een tekst dat toen ik het las, in de her staat dit echt. Ja, het staat er. De vader schreeuwde: Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof wel, Jezus. Ik, ik geloof het. Er is iets in mij dat geloof. Maar er is ook iets in mij dat geen geloof heeft. Er is een, er is een spanning in mij. Er is een gevecht in mij van mijn zintuigen met mijn geloof. Mijn geloof zegt: het is mogelijk. Mijn zintuigen en alles wat ik al heb meegemaakt in mijn leven zegt: het het, ik twijfel. Hij zei: Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Kan het zo zijn dat wij geloven, we hebben geloof, God kan iets doen in ons leven, maar toch heb je een beetje ongeloof? We denken altijd dat het alleen geloof is, of wat alleen geloof. maar kan het zo zijn dat je soms gelooft, je hebt, je hebt geloof, ik weet het, maar je hebt, en je hebt een beetje ongeloof. Ken je Johannes de doper? Johannes de Doper, wat was Johannes de Doper zijn missie, zegt de Bijbel? Johannes de Doper moest verkondigen en zeggen, Jezus, hij is de Messias, hij is degene. Johannes de Doper is 30 jaar in de woestijn, hij, hij concentreert zich volledig op God, hij vast en doet alles wat wij allemaal wel doen en hij focust voor zijn missie. Mijn missie is, Jezus is de Messias, Jezus is degene. Hij komt naar buiten, hij stapt naar buiten, zijn bediening is maar zes maanden hè? 30 jaar in de, in de woestijn. Bediening is maar zes maanden. Hij stapt buiten. Oké, okay, ik begin mijn bediening. Jezus is er. komt eentje na mij. Er komt eentje na mij. Er komt eentje na mij. Hij ziet Jezus. En hij zegt, zie hier het lam van God. Dat de zondes van de wereld wegneemt. Dat geloof had hij. Hij wist het. Jezus is het. Hij wist het. Hij had het geloof. Maar dan komt een koning. Die neemt hem gevangen. En hij gaat hem doden. En hij zit nu in de gevangenis. En hij stuurt discipelen naar Jezus. En, en hij zegt... Um, zeg tegen Jezus het volgende. Kijk, ik, ik heb met heel veel kracht gepreekt. Ik heb heel veel heel, heel krachten gepreekt en gezegd en zo. Maar kunnen jullie naar Jezus gaan en zeggen van... Weet, ik had het geloof allemaal. Ik, ik, ik, ik heb het geloof, Ik weet, ik geloof het wel. Ik geloof het wel. Maar kunnen jullie naar Jezus gaan en zeggen van... Jezus, vraag hem of hij het is... Of dat er iemand anders komt na hem of, of, of zo. Ja. Zijn missie, zijn hele leven was dat aankondigen. Met geloof deed hij dat. En dan komt er een tegenslagen. Dan komt er een probleem. Dan komt de situatie. De waarneming. Oké, okay, ik ben nu in de gevangenis. Ik ben nu hier. Ze gaan mij doden. En stuur mensen, Is hij het wel? Heb ik het wel goed? Hij had het geloof. Maar stiekem had hij dat twijfel. Dat ongeloof kwam er nu in hem op. Kan het zijn dat je geloof hebt en toch een beetje ongeloof? We zien Petrus. Hij is in een boot met de rest van de discipelen. En hij ziet Jezus lopen op water. Hij was niet zeker of het Jezus was. Hij Jezus, als u het bent, zeg mij om te komen. Jezus zegt, kom maar. En hij heeft geloofd. Yes, ik heb het geloof. En hij stopt. Hij heeft geloof. Hij had geloof. We lachen aan Peters vaak uit. Omdat hij heel vaak rare dingen deed. En zo. Maar hij had het geloof. Hij stapte. Er, was, er waren twaalf discipelen in de boot. Alleen maar één durfde te stappen. Alleen maar één had het geloof. De rest had allemaal ongeloof. Hij had geloof. En hij stapte. En hij begon te lopen. Met geloof. Hè? De, de, ik loop in overwinning. Ja. Ik heb het liedje snel gemaakt. <laughs> en hij stapt met geloof. En dan... Hij kijkt naar de golven, hij kijkt naar de situatie en zijn zintuigelijke waarneming waar hij zich mee verbindt, weet je nog, hij verbindt zichzelf mee in de wereld met zijn waarneming en hij ziet om zich heen en hij begint te twijfelen en hij begint te zinken. De man met geloof en ongeloof allemaal in éénzelfde moment. Johannes de Doper had geloof en ongeloof daar in de gevangenis. Petrus, geloof en toch ongeloof daar op het water. En we zien dit vader. En hij zegt: Heren, ik geloof, maar help mijn ongeloof. Heren, <kwijden> ik geloof, maar, maar, maar, maar help mijn ongeloof. En soms is het dat wij geloof en ongeloof in dezelfde formule stoppen. Johannes had, hij is de Messias. Plus, ik geloof. Maar op een gegeven moment zei, ik twijfel. Hij is de Messias. Plus, ik geloof het. Ik weet het. Plus, ik twijfel. Petrus zei, hij is Jezus. Hij loopt op water. Ik, plus, ik geloof. Ik ga ook. Maar op een gegeven moment zat hij zo te schrijven. Ik twijfel. En deze zoon... De, sorry, deze vader had het inzicht van... Ik heb een probleem. Ik heb een, een bezeten kind. Ik heb een, een lastige situatie. En ik geloof, heren, zei hij. Maar ik heb ook een ongeloof. Er is ook een beetje ongeloof in de formule... wat mij een beetje ongeschikt kan maken. De discipelen hadden alleen maar ongeloof. De, de negen discipelen die het niet konden... Die hadden het probleem plus ongeloof en het was niks, er gebeurde niks. Deze vader had het probleem plus geloof, maar plus een beetje ongeloof ook. En hij zegt, heren, kom mijn ongeloof te hulp, ik twijfel. Hij zegt, heren, ik, ik twijfel, ik heb ongeloof. Nee, wacht, zei hij, ik twijfel? Nee, dat zei hij niet. Hij zei, ik heb ongeloof. Nee, dat zei hij ook niet. Hij zei, kom mijn ongeloof te hoop. Dat is zoiets anders. Het was niet dat hij geloof en ongeloof had op hetzelfde moment. Het was dat hij geloof en ongeloof had... maar hij vroeg God om hem te helpen met zijn ongeloof. Hij vroeg Jezus om hem te helpen met zijn ongeloof. Wat deed Jezus toen die discipelen van Johannes kwamen? Hij zei, ga terug en vertel hem wat ik allemaal aan het doen ben... Doden staan op uit de dood, verlanden um, kunnen lopen, blinden kunnen zien. Vertel het ze allemaal, Jezus ging Johannes zijn ongeloof te hulp. Jezus ging Johannes zijn ongeloof te hulp. Wat deed Jezus toen Petrus aan het zinken was? Hij ging naar hem toe en hij strekte zijn hand uit en zei kom maar, ik help je met je ongeloof. Ik help hem met je twijfel. Deze vader was hier en hij had dat probleem. En hij had wel geloof, maar hij zei, ik heb ook dat ongeloof. Help mij met deze ongeloof. Help mij vader, want ik geloof wel, maar soms weet ik het niet. Ik vertrouw niet volledig. Er is, er is iets dat zichzelf wil proppen in mijn formule. Ja, ik heb Jezus plus dit is een oplossing. Maar soms komt dat ongeloof in de formule en wilt het verpesten. Help mij. En daar komt Jezus, de meester, de enige meester. Hij noemde hem meester, rabi, iemand waar je het van kan leren. Daar komt de meester en die pakt dat ongeloof en die verwijdert dat ongeloof uit zijn formule. Hoe? Door hem te bewijzen wie hij is. Hij zegt, Jezus, ik geloof, maar ik heb mijn ongeloof, help mij. Jezus komt en hij zei, ik ga het jou bewijzen. In de naam van Jezus. Niet in de naam van Jezus. Ik bestraf jou. Zei hij tegen de geest. Ik bestraf jou. En de geest moest weg. Hij zei ik bestraf jou. En wat zei hij nog meer? En kom nooit meer terug. Ik bestraf jou. En kom nooit meer terug. Er zijn stukken ongeloof in ons leven... Dat we moeten zeggen, heer, help mij hiermee. Ja, ik geloof, ik weet dat u het kunt. Ik heb de kennis, ik weet dat u het kunt. Maar help mij met het ongeloof. En je zult zien dat de rabi, de meester, zal opstaan en zal zeggen, ik bestraf het. En het ongeloof zal verdwijnen uit je formule. Het ongeloof moet verdwijnen uit je formule. Want wat eenmaal Jezus het doet... Dan weet je dat het zo is. Eenmaal Jezus het doet. Dan weet je dat het wel zo is. We hebben hier een vader. En we gaan afsluiten. We hebben hier een vader. Die geloof had. Maar toch had hij een beetje ongeloof. We hebben hier discipelen die alleen maar ongeloof hadden. Die waren ongeschikt. Maar deze vader was geschikt met ongeloof. De discipelen waren ongeschikt. Maar deze vader was wel geschikt ook al had hij ongeloof. Maar hij was geschikt alleen door het feit dat hij ging vertrouwen op Jezus. En hij zei, Jezus help mij. Hij was geschikt alleen maar door Jezus zijn hoop. Daarna is Jezus apart met zijn discipelen. Zijn discipelen vragen hem... Jezus, waarom konden wij dit niet doen? Waarom konden wij, waarom konden wij het niet, niet weghalen, die, die, die, die geest? Jezus zei, deze soort gaat alleen weg door bidden. En sommige, sommige um, evangeliën zeggen en vasten. Bidden en vasten. Sommige van deze geesten gaan weg alleen door bidden... Door te vertrouwen op Jezus. Door afhankelijk te zijn van Jezus. Soms is het, sommige, van, sommige dingen in jouw leven gaan alleen maar weg. Door te zeggen: Heer, help mij. Ik weet niet of het weg. Ik, ik, ik geloof wel, maar ik heb zo'n beetje. Help mij. Help mijn ongeloof. En het ongeloof maakt, denk, laat, laat ons vaak denken dat we ongeschikt zijn. Want je hebt al geloof, maar toch heb je stiekem een klein beetje ongeloof. En je denkt van, ik ben ongeschikt. Maar Jezus zegt vandaag, als je hem vertrouwt met je ongeloof. En hem vraagt om jou te helpen. Het gaat alleen maar weg door gebed en vasten. Heer, haal mijn ongeloof weg. Het is al jaren hetzelfde. Oh, het is al jaren wat ik heb meegemaakt. Het is al jaren mijn realiteit. Wat ik heb waargenomen. Heer, haal dit alsjeblieft weg, mijn ongeloof. Haal mijn ongeloof alsjeblieft weg. Laten we even opstaan. Geloof en ongeloof. Geloof en ongeloof. Het is niet dat geloof ongeloof soms... Het is niet dat geloof altijd ongeloof uh, excludeert... Ja. het is niet dat geloof ongeloof altijd weghoudt soms heb je geloof maar soms is al dat jaar dat je de dingen hebt meegemaakt al die, al die ervaring dat je hebt soms heb je dat kleine ongeloof in jou dat zegt van God je kan het maar ik, ik weet ik twijfel maar Jezus is een Jezus een God dat altijd de hoop schiet Jezus goot Johannes de, de doper te de hoop door te verwijzen naar het woord Zeg, kijk naar het woord. Het woord zegt dat degene die, die dat de Messias zal komen, die, die, die de doden zal laten opstaan, die die zal bevrijden. Jezus, laat hem weten, vertel hem wie ik ben. En Jezus schoot hem te hoop. Petrus was aan het zinken met zijn geloof en ongeloof. En Jezus schoot hem te hoop. Deze vader zei, Heren ik geloof. Maar ik, ik, ik heb ook ongeloof. Help mij. En Jezus schoot hem te hulp. Jij vandaag hier zegt: Heer, ik geloof. Maar ik heb een beetje ongeloof. Schiet Het volgende gebed. Je kan niet alleen laten: Heer, ik geloof. En ik heb ongeloof. Dat kan het niet alleen zijn. Want Peter schreef de, Help mij. En als je dat ongeloof hebt. Jij vandaag. Ik heb geloof en ongeloof. Dan moet je volgende gebed zijn. Heren. Help mij met mijn ongeloof. Want ik voel me ongeschikt. Ik, ik, ik voel me ongeschikt voor, voor dit. Het gaat niet. Heren, help mijn ongeloof. Help mijn ongeloof. De discipelen kregen de kans om dit te vragen aan Jezus. Jezus kwam naar beneden. Hij vroeg wat is er aan de hand. De discipelen bleven stil. Ze zeiden niet, heer Help ons. Ik weet niet wat het was. Schaamte. Trots. Ik weet het niet. De discipelen kregen de kans. jij zei, wat is er aan de hand? Discipelen is stil. Schriftgeleden stil. Maar de vader sprak uit. En jij hebt de kans in jouw leven met Christus om te zeggen, heer, ik geloof. Maar af en toe heb ik een beetje ongeloof. Help mij met mijn ongeloof. Schiet mij te hulp, vader. Schiet mij te hulp met mijn ongeloof. U hebt beloftes in mijn hart gezet. U hebt dromen in mijn hart gezet. En ik weet dat u het gaat doen. Maar soms... denk ik van... gaat hij het wel doen of niet? U hebt dromen in mijn hart. Beloftes, al die dingen. Dat ik weet, Heer, u gaat het doen. U gaat grote dingen doen in mijn familie. Maar soms denk ik van... gaat hij nog wel grote dingen doen in mijn familie? Ja of nee? Dat gedachte van ongeloof. Die vader zei, heren, help mijn ongeloof. Ik wil niet zo denken. Ik wil niet zo denken, Vader. Hou elke ongeloof van mij. Elke keer dat ik zeg van nee, hé, toch, toch wel niet. Misschien heeft God mij niet uitgekozen voor dit werk. Misschien heeft God mij niet uitgekozen voor dit. Misschien ben ik toch een slechte vader, een slechte moeder. Misschien ben ik toch. Het, misschien. Schiet mijn ongeloof te hoop, Vader. Wij jullie hoofd en we gaan bidden. Vader God, wij danken u, Vader, voor alles wat u je doet, Jezus. Vader, we proberen allemaal te doen alsof we altijd geloof hebben, Vader. Maar soms is er dat kleine ongeloof dat in de formule wordt komen, Vader.